Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het minimumloon gaat vanaf volgend jaar sneller omhoog. Daar hebben alle ministers vandaag mee ingestemd. De FNV is niet echt enthousiast over de stijging en noemt het symbool politiek. Doordat alles duurder wordt, gaan volgens de bond mensen er nauwelijks op vooruit. Minister van Gennep van Sociale Zaken denkt wel dat de stijging van het minimumloon helpt. Of het voor iedereen genoeg is, dat denk ik niet... Uh, daarvoor stijgt gewoon inflatie hard en worden we allemaal een beetje armer. Dus dat moeten we toch verdelen, die pijn. Maar voor de mensen aan de onderkant uh, van onze samenleving... aan de onderkant van het loon met die kleine beurs... daarvoor maakt dit echt een verschil. Wekenlang hebben de ministers onderhandeld over hoe het geld verdeeld gaat worden dit jaar. In de voorjaarsnota is voor Defensie ruim 2 miljard euro vrijgemaakt. Het apenpokkenvirus waarde al een tijdje rond in Europa, maar is nu ook in Nederland opgedoken. Je wordt er niet heel ziek van, met koorts en blaasjes over je lijf. Maar het is wel zeer besmettelijk, zegt verslaggever Hassan Joskoen. Ja, er zijn geen speciale maatregelen. Wel adviseert het RIVM dat als je last hebt van de verschijnselen, je dan geen contact moet hebben met anderen. En om dan, om dan gewoon thuis te blijven en uit te zieken. In Europa zijn nu meer dan 100 gevallen bekend. En ook in de VS, Canada en Australië zijn er besmettingen. Er komt een samenscholingsverbod in een paar wijken in Zoetermeer. Ook komt er op verschillende plekken cameratoezicht. Het is al een tijdje onrustig in de stad. Woensdag werd er vuurwerk afgestoken bij een huis. En vanmorgen werd daar ook een kogelgat gevonden. En een paar dagen eerder werd een jongen van 17 neergeschoten in een speeltuin. In een gewone straat in Lelystad is een bijzondere vogel neergestreken. De dwergooruil leeft normaal in Zuid-Europa, maar belandde in Nederland. En dan volgen er meteen nog meer vreemde vogels. Er lopen hier mensen de straat in de zaklantaarn, in die bomen te schijnen. Wat zijn die dan aan het doen? Ik denk zoeken naar hem, maar of ze hem ooit vinden, weet ik niet. Dus ik vind het wel heel apart. En ook wel zielig, want ik, je weet niet hoe die hier terecht gekomen is. En of die roept om zijn vrouwtje of zijn mannetje of om zijn soortgenoten. Ondanks de vogelspotters in de straat en het geluid van de vogel. Zeggen buurtbewoners tegen Omroef Flevoland. Het wel leuk te vinden dat de el in hun straat woont. Het weer, er trekken nog buien over het land. Maar vanavond klaart het eigenlijk helemaal op. Morgen volop zon en tussen de 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A10 de Ring van Amsterdam staat nog vierde tussen knopend Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel. Twee kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, daar zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! nu, zie het! Got this chemistry, I can't ignore it. So, all you be a secret I can keep? No, so we can't party all these people. In the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands. No te vallen Yeah. You know you're lost Lost in the thrill of it all